2 Uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. In de bus die gisteravond in Zwitserland verongelukte... zaten tien Nederlandse kinderen. Negen kinderen zitten op basisschool het Steksk in het Belgische Lommel. En één Nederlands kind gaat in Heverlee bij Leuven naar school. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het is onduidelijk hoe de Nederlandse kinderen aan toe zijn.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 Nederlandse Kamerleden hebben geschrokken gereageerd op het busongeluk. Tweede Kamervoorzitter Verbeet sprak van een tragisch bericht. Mede gelet op de nauwe banden met onze Belgische collega's... heb ik namens u allen een bericht van medeleven gezonden... aan de voorzitters van het Vlaamse en Belgische parlement. En eerder vandaag sprak premier Rutte van een onvoorstelbaar drama. Hij heeft zijn medeleven overgebracht aan de premiers van België en Vlaanderen. Rutte hoopt dat er snel een eind komt aan de onzekerheid... die er nu is in veel gezinnen.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 Het busvervoer in Rotterdam en omgeving blijft in handen van de RET. Het stadsvervoer is aan het bedrijf gegund na een aanbesteding. Vervoerders Cubis en Connection hadden ook interesse... maar volgens de stadsregio heeft de RET de beste aanbieding gedaan. Het aanbesteden van het openbaar vervoer is verplicht gesteld door minister Schultz van Hagen. Zij gaat ervan uit dat het een besparing oplevert van 165 miljoen euro...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 waar wat stoffen worden opgeslagen voor scheikunde proeven... Uh, is er mogelijk wat fout gegaan. En daar wil de brandweer weer duidelijkheid over hebben. En vandaar dat ze opnieuw uh, metingen gaan verrichten. Vijf mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis voor controle. En dan het weer. Het is zo'n 12 graden. Het is bewolkt, droog en aan het eind van de middag nog wat opklaringen. En vanavond breiden die opklaringen zich uit over het hele land. Morgen wordt het zonnig en warmer.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. En dan moet je inbeelden, dan kom je hiertoe als ouders... en dan weet je van mijn kind zat op die bus... maar ik weet eigenlijk niet of mijn kind nu dood of gewond is. En dat is verschrikkelijk om daar dan te moeten op wachten. Hoe veilig zijn onze touringcarbussen? Die vraag houdt ons bezig als gevolg van het dramatische busongeluk in Zwitserland. Nico Zethoff, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de stichting Bus, de brancheorganisatie van touringcarbedrijven. Een Belgisch busongeluk met 28 doden. Hebben we in Nederland ooit een busongeluk meegemaakt met zoveel doden? Nou, in ieder geval, nee, dat is heel erg lang, het zou heel erg lang geleden moeten zijn. Maar 28, dat is echt een uh, heel erg groot aantal. En uh, ik wil op de eerste plaats uh, namens uh, de Nederlandse branche... Uh, alle betrokkenen van harte condoleren en veel succes en st uh, veel sterkte wensen. Je hebt niks met het hogere, maar toch heb je wel behoefte een levensbeschouwelijk moment. En hoe doe je dat dan? Actrice en zangeres Ricky Kolen bedacht een kerkdienst zonder God. En ze gaat ons straks uitleggen wat ze daarmee wil. Van harte welkom, Ricky. Is het jeugdsentiment omdat je opgegroeid bent in een kerk? Ik ben absoluut niet opgegroeid in een kerk. Ik ging wel eens mee met mijn oma. Maar nee, het heeft niks met jeugdsentiment ja, te maken. Niet met jeugd. nou, nee, ik ben heel benieuwd waar dan wel mee. Ja. Bas Verweijler wordt gezien als een van, de, een van de Nederlands grootste kanshebbers op goud bij de Olympische Spelen in Londen. Hij hanteert al vanaf zijn vijfde jaar de degen en vandaag de dag wordt hij bij de Wereldtop. Uh, Bas, goedemiddag. Hartelijk welkom. Dank je. Je gaat ons inwijden in een vechtsport waar we maar weinig van weten. Ik las ergens dat jij uh, 2000 keer per dag aan de Olympische Spelen denkt. Het is nu 12 uur. Hoeveel ben je vandaag? Nou, op uh, 750 zit ik nou. Oh, het is twee uur. Sorry, het is, het is twee uur. Oh, het is twee uur. Ja, ja daar zit ik iets overheen. <laughs> Oké. Okay. Denk je nog wel eens aan iets anders dan, is de vraag? Uh, jawel, maar alles staat wel in het teken van 1 augustus. Al die Olympische spelen, absoluut. Andere sport dan. PSV zette deze week trainer Fred Rutte op straat... nadat de club drie keer achter elkaar verloor. Hoe komt het nou eigenlijk dat de trainer altijd de schuld krijgt... en niet de spelers of het bestuur? Dat bespreken we in de ethische rubriek met Jan Forsterbos. Jan, vond jij het oneerlijk dat Rutte de schuld kreeg? Nou ja, oneerlijk. Ik vind het een hele sympathieke man. Maar ja, prijzen doen er toch toe natuurlijk of, je, of ze zich kunnen handhaven. Ik heb daar ja. wel een bepaalde uh, theorie je over. Je hebt daar een over. theorie over. Die gaan <laughs> ja. we zo meteen van je ja. horen. Dichter bij de dag is vandaag Sander Koolwijk. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Nico Zetop van de Stichting Bus. U weet alles van touringcars en veiligheid. Heeft u enig idee van wat er vannacht in Zwitserland gebeurd is, gisteravond? Nee, het is natuurlijk uh, kwart over negen s'avonds. Het is een, uh, ja, geen bijzonder tijdstip. Uh, en het is helemaal afwachten wat het technische onderzoek zal gaan opleveren. We, het is puur speculeren als je iets anders gaat zeggen nu. Ja. Maar wat wij uh, in de krant lazen en op uh, internet op allerlei sites lazen, is dat de bus eerst uh, rechts van de weg is geraakt. Hè? Uh, dat een, heb muur wel heeft, ja, ja. een muur ja. heeft geraakt ja. en daarna naar de andere kant is geslingerd... en daar tegen een muurtje uh, tot stilstand is gekomen. Dat is inderdaad wat, uh, wat de media hebben gezegd tot nu toe. Ja. Ja. Is dat een soort busongeluk dat vaker voorkomt? Bij um, een percentage van de busongelukken uh, is sprake van eenzijdig ongeluk. Wat dit lijkt, uh, lijkt te zijn, um, dat er dus een... Uh, uh, een, een vangrail of iets wordt geraakt, maar voor de of dat het um, toerink op, op het taluutraad uh, raakt. Maar voor de rest uh, is het nog niet bekend. Nee. Kwart over negen, zei u net al. Uh, dan zou je zeggen, de buschauffeur uh, was net vertrokken uit Zwitserland... dus vermoedelijk was hij fit. Uh, ze waren in ieder geval uh, nog niet lang onderweg. Dus uh, wat dat betreft uh, mag vermoeidheid geen rol hebben gespeeld. Nee, nee. Er waren twee chauffeurs, lezen wij. Is dat gebruikelijk? Ja, een uh, touringcarchauffeur die mag uh, op één dag negen of tien uur rijden. En van Zwitserland naar België is uh, meer dan tien uur rijden. En dus in dat soort gevallen worden de twee chauffeurs uh, op een uh, bus gezet. Die dan uh, samen uh, het werk uh, doen. En als ze dan s'avonds gaan rijden. Uh, u zei van dan moeten ze uitgerust zijn. Slapen ze dan overdag? Wat, wat is daar de, re de regel voor? Ja, als een chauffeur s'nachts uh, gaat rijden, dan zorgt hij dat hij uitgerid, uitgerust aan een rit uh, zal beginnen. Ja. Um, veiligheid, hè, denken we dan aan. Is, is een bus wel veilig? Uh, Elsbert en ik zaten voor de uitzending even te praten. Als je kind met een bus met school weggaat, denk je toch altijd... als dat maar goed gaat. Ja, en dat is, dat is heel typisch, want een touringcar is uh, zeker voor groepsvervoer... het meest uh, veilige vervoermiddel wat er is. Echt waar, ja? Ja. Er zijn statistieken over bekend? Ja, het is, uh, vanwege het geringe aantal ongelukken is het lastig om het helemaal precies te, be te bepalen. Ook afhankelijk van hoe groot je kijkt. Kijk je voor Nederland of kijk je wereldwijd? Maar uh, touringcar staat samen met uh, vliegtuig en, uh, en trein uh, op eenzame hoogte in verhouding tot andere vervoersmodaliteiten. En hoe komt het dan dat wij dan toch dat beeld hebben dat, het, dat, dat we blij zijn als onze kinderen weer thuis zijn? Ja, sowieso fijn, maar dat we blij zijn als ze die bus weer hebben verlaten. Waar, waar, waar komt dat vandaan, denkt u? Ik denk dat het heel lastig is, ik denk dat ouders normaal als ze hun kinderen aan boord van een personenauto hebben, dat ze dan gewoon goed opletten en nu moet je je kind aan iemand anders meegeven. Maar ze moeten dan niet vergeten dat ze een kind meegeeft aan een pro professioneel opgeleide chauffeur die heel goed en serieus met zijn vak bezig is. Dus niet zo ongerust te zijn eigenlijk? Nee, zeker niet. Ja. Want een bus is veiliger dan een vliegtuig ook? Um, dat is achter de comma, uh, zal dat uh, uitgezocht moeten worden, maar het, uh, de kans op ongeluk is heel klein. Ja, Jan? Nou ja, ik denk van dat dat de een rol speelt. Een bus deelt neemt deel aan het verkeer. Hè? Dus daar heb je interactie met het verkeer. Terwijl bij de treinen en bij vliegtuigen heb je natuurlijk relatief ja, beter controleerbare vluchtlijnen, zal ik maar zeggen. Maar als er een gekke automobilist op jouw bus afkomt, heb je toch een probleem, natuurlijk. Ja, precies. En, ja, sowieso is natuurlijk uh, uh, in een touringcar ben je inderdaad uh, afhankelijk van medeweggebruikers en wat, uh, wat, wat die doen. Maar dan heb je nog weer het voordeel dat een touringcar groot is. En dat uh, als er bijvoorbeeld een uh, botsing met een personenwagen uh, is, dat dan over het algemeen de touringcar er redelijk goed vanaf komt. Mm -hmm. ja, en daarom is 28 uh, doden in dit geval ook heel veel, denk ik, relatief. Als je ja. kijkt naar de busongelukken die zich voordoen. Ja, precies. Het is echt heel, heel uitzonderlijk. In ieder geval in Europa komt het heel weinig voor gelukkig. Ja. Onder uw stichting Bus valt ook het keurmerk touringcarbedrijf, dat de veiligheid van busreizen wil verbeteren. Waar moeten we dan aan denken? Wat doet dat keurmerk? Nou, Stichting Keurmerk uh, staat eigenlijk naast de stichting, uh, stichting Bus. Het is opgericht in 1994 uh, door een aantal ondernemers uh, die aangesloten waren bij Konink Nederlands Vervoer. En die gewoon uh, wilden werken aan een betere kwaliteit en imago voor de touringcarbranche. Omdat er eind jaren 80, begin jaren 90 verschillende vervelende ongelukken zijn geweest. Bijvoorbeeld met Pendel. Waardoor uh, mensen toch twijfels hadden over de veiligheid van touringcarreizen. Bijvoorbeeld en... met Pendel? Bij bij pendelreizen, uh, uh, pendels naar, de naar, de naar, naar, naar Spanje ja, ja, of, okay. of naar wintersport. Uh, daar gebeurde wel een keer een ongeluk, in die, in die, met name in die uh, periode. En daar wilde, uh, wilde de branche actie tegen ondernemen. Dus toen hebben ze zelf het initiatief genomen om een uh, kwaliteitssysteem op te zetten waarbij veiligheid en uh, en, en kwaliteit een grote rol speelde en dat is in uh, samenspraak met heel veel uh, belanghebbenden zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Inspectieverkeer en Waterstaat en andere organisaties is, uh, is daar toen een uh, systeem voor opgezet. Ja en hebben alle bedrijven dat keurmerk inmiddels of een deel wel en een deel niet? Nee er zijn ongeveer 180 uh, touringcarbedrijven die op dit moment erkend zijn als keurmerkbedrijf en die hebben als je kijkt naar wagenpark en werk hebben ze ongeveer 60% van de markt. Dus 40% niet Klopt. En zijn die dan ook onveiliger, kun je dat zeggen? Of hebben ze, nou, ze gewoon niet bij u aangesloten? Um, het wil beslist niet, niet zeggen dat het onveiliger is. Bij keurmerkbedrijven kun je zeggen dat er sprake is van gecontroleerde kwaliteit. Er zijn een groot aantal eisen waar iedere toer- aan moet voldoen. En um, daar wordt bij keurmerkbedrijven intensief op gecontroleerd. En daarnaast zijn er een aantal aanvullende Zoals, uh, wat, wat, voorschriften. Wat heeft u meer dan anderen? Nou bijvoorbeeld, wij hebben per 1 januari hebben wij gezegd dat er... Uh, uh, dat vervoer van minderjarigen per Touringcar alleen nog maar mag plaatsvinden in Touringcars met gordels op alle zitplaatsen. Okay. Er zijn nog steeds een aantal Touringcars in Nederland uh, toegelaten op de weg van voor 1999. Toen er nog niet op alle zitplaatsen gordels zaten en die mogen gewoon nog ingezet worden, maar wij vinden dat voor minderjarigen vinden we dat geen goed idee meer. En die moeten de gordel ook om hebben. Als een gordel op een zitplaats is, dan, uh, dan moet die ook gedragen worden en we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Want als je kijkt naar analyses van ongelukken, dan komt over het algemeen komen mensen die gordels om hadden er met aanzienlijk minder ernstige verwondingen uit hmm. dan mensen die de gordel niet droegen. Hoe zit dat in België? Want dit is dan een Nederlandse stichting. Uh, het keurmerk is, is er in België iets vergelijkbaars? Nee, er is uh, geen vergelijkbare organisatie. Wel is het zo dat in België en andere Europese landen... gelden een uh, groot aantal Europese voorschriften die ook in Nederland gelden... gelden ook. Dus ook in België moeten rij- en rusttijden nageleefd worden. En ook in België moet een touringcar een aantal uh, bepalingen... van de constructierichtlijn voldoen. Maar er is geen keurmerk voor heel Europa? Nee, we hebben het keurmerk wel... Uh, onder de aandacht gebracht van de, van de Europese lidorganisaties. Um, en in uh, Zweden en in uh, Groot-Brittannië... wordt er ook op bescheiden schaal ook met een vergelijkbaar keurmerk gewerkt. Maar voor de rest is het, uh, is het nog niet zover. Nee. En zou dat goed zijn? Ik denk dat het heel goed zou zijn als je gewoon kijkt in Nederland... hoe de kwaliteit is en hoe de verkeersveiligheid in uh, Nederland is. Dan denk ik dat het een aanrader zou zijn om dat Europees uh, in te voeren. Jan... Ja, hoe is het onderzoek na zo'n zo ongeluk? Bij treinen en zo zijn er soms wel drie onderzoeken. Wordt hier ook, of is alleen de Zwitserse politie betrokken... bij de analyse van het onderzoek? Of wordt er ook nog met het oog op het opbouwen van, van ervaring en kennis... speciaal onderzoek verricht bij zo'n ongeluk? Nou, er zijn sowieso zijn er afspraken dat, er, uh, dat onderzoeksresultaten op Europees niveau worden gedeeld. Zodat je inderdaad van elkaars fouten uh, kunt, uh, kunt leren. En daarnaast is het zo dat ik weet wel wat er in Nederland gebeurt als na een ongeluk. Uh, dat is, betekent in ieder geval dat de inspectie uh, gaat kijken bij het bedrijf... hoe de naleving rij- en rusttijden is geweest. Of uh, APK op de juiste manier heeft plaatsgevonden voor, de, voor dat voertuig. En wordt ook de technische staat van het voertuig wordt gecontroleerd. Ja. We hebben vanmorgen flink zitten bellen... en wij konden eigenlijk geen enkele chauffeur vinden... die erover wilde praten. Um, herkent u dat? Ja, het, kijk, het is, het is ontzettend moeilijk om, uh, uh, iedere chauffeur weet uh, hoe bijzonder de omstandigheden op de weg kunnen zijn. En uh, mensen willen niet snel gaan speculeren over iets waar gewoon nog onduidelijkheid over is. Er zijn zoveel mogelijke oorzaken, zolang je daar geen inzicht in hebt, dan is het, uh, uh, ja, dan ga je ding, misschien dingen zeggen uh, waarmee een collega's gaat uh, en wat achteraf niet terecht uh, uh, lijkt te zijn. Nee, wat maakt dan dat u hier wel wilt zijn? Ik probeer namens de hele branche probeer ik een, uh, onduidelijkheden uit, uit te leggen. En ook ik probeer niet, op, uh, niet te speculeren over de bijzondere omstandigheden van dit geval. Nou, wat ook opviel is dat die chauffeurs ook niet wilden praten over hun eigen ervaringen. Dus We waren met name op zoek naar chauffeurs die zelf al een ongeluk hadden meegemaakt. En daar ook heel terughoudend over waren. Of dat ja. de bedrijven dat niet wilden. Hoe komt dat? Nou, het is, sowieso is het heel lastig om zo'n chauffeur te vinden, omdat er zo weinig ongelukken gebeuren. Dus het is wat dat betreft al zoeken naar spelt in een speld in een hooiberg. En daarnaast... nou, maar dat kan onze redactie wel hoor. Ja, ja, ja. Maar uh, daarnaast is het, is, het, is het ook nog zo dat dat het, uh, als je zoiets meemaakt, als, als beroepschauffeur dan heeft dat hele grote invloed. En Ik spreek wel als chauffeurs die in het verleden zoiets hebben meegemaakt. En dat zijn dingen die beelden, die blijven de rest van hun leven op een netvlies uh, gebrand staan. En ik kan me voorstellen dat je dan niet zo'n behoefte hebben om dat in het uh, licht van een ander onder ongeluk uh, nog een keer aan de orde te stellen. Nee, dat snap ik eigenlijk ook wel weer. Goed, zodra er meer bekend is over het lot van de kinderen en ook de tien Nederlandse kinderen die in de bus uh, zaten, dan hoort u dat op deze zender. Rikkie Kolen, we gaan met jou praten. Laten we eerst even luisteren naar waarvan de mensen jou misschien zou kunnen kennen. Ik, ik draag je wel naar. Zangeres, actrice, speelde onder meer in Sonny Boy en nu organiseer jij een kerkdienst zonder God. Ja. Beschrijf eens even, wat gaan we meemaken als we daar naartoe gaan? Nou ja, ik ga natuurlijk niet alles verklappen, nee, maar, maar een uh, beetje? Nou, je kunt eigenlijk... een gewone kerkdienst verwachten, alleen uh, God wordt niet genoemd... En, uh, is er wat mij betreft ook niet. Want ah, ik weet niet. Eh, nou ja, wat, wat andere mensen betreft, misschien wel. Het is ook overigens een dienst voor ongelovigen. Maar alle gelovigen zijn uiteraard uh, welkom. Van, van alle soorten en maten. Is het dan ook in een kerkgebouw? Het is in de nieuwe liefde van Huub Oosterhuis. Uh -huh. Is dat een, een huis uh, voor bezinning. En, uh, en sowieso dat huis sprak mij. Of dat, die plek sprak me erg aan. Omdat het uh, een, een plek is waar. Uh, allerlei mensen kunnen praten, in debat kunnen gaan... of uh, waar ook de studenten-ecclesia van Huub Oosterhuis elke week is. Uh, maar dat is een plek waar... Uh, mensen niet cynisch, uh, maar en open, met een open uh, vizier met elkaar kunnen spreken. En, dus ik dacht, daar wil ik in. Daar het doen. moet het plaatsvinden. Ja. En hoe kom je erbij? Waar komt het vandaan? Het nou, idee? ik ga wel eens naar de kerk, ook al ben ik niet gelovig, uh, heel af en toe. En uh, bijvoorbeeld naar de studenteneclesia, omdat ik Huub Oosterhuis wel een heel bijzondere man vind. Met ook een prachtige stem. En vooral daar valt mij op dat je dan op zondagochtend een heel. Uh, Maatschappelijk relevant verhaal krijgt en een mooi koor met een goede dirigent. En alleen God, ja, dat vond je een beetje jammer. Nou, dan. alleen God vind ik dat <laughs> soms een beetje lastig. Want dan, uh, ja, uh, met alle respect voor uh, iedereen die wel gelooft. Maar ik, ja, ik heb daar niks mee. Uh, ik, ik, als ik een God zou erkennen, zou die in alles zitten. In, in, maar dan ook in alles. En uh, uh, zeker niet boven alles. En uh, ik vind het vaak moeilijk in een kerkdienst... dat dan uiteindelijk de oplossing gezocht wordt in het hierna maals. Of uh, uh, toch ook een beetje bestraffend over hier en nu gesproken bestraffend wordt. Bestraffend bij Huub nou, nou, soms uh, oh. zelfs daar oh. heb ik wel eens het gevoel dat het hier niet goed is. En later beter wordt als we, uh, als we overgaan naar hierna. Hmm. Uh, en dus ik, dat uh, en je wil je gewoon niet in jouw, in jouw nee, kerkdienst? Nee, want ik vind dat bijna een belediging voor mijn... Uh, geloof, zeg ja. dat tussen aanhalingstekens. Want ik geloof in hier en nu. En, uh, en dat wil ik vieren. En ik heb het gevoel dat... Uh, ik, dat ik dat ook altijd in mijn theatervoorstellingen doe. hoor. Ik, uh, ik, ik wijs graag op uh, mooie dingen. Mm -hmm, en ik uh, mm -hmm. voel me... Maar dit is, een een, dit is toch, een, toch een andere vorm dan? Ja, want dit is je... absoluut een andere vorm. Want met theater heb je ook nog het gevoel van... Uh, dat, je, dat je eventueel zou willen entertainen. Of dat er relativering zou moeten zijn. En in een kerkachtig gebouw... Uh, kun je vol overgave gaan voor de bezinning... of het stilstaan bij uh, dingen die je belangrijk vindt. Ja. Of, uh, je hebt dus... ook een predikant, hè? Raoul Heertje. Ja, Raoul Heertje. Ja, dus, uh, gaat hij een beetje klinken als uh, bijvoorbeeld... want het gaat over de lente. Als uh, bijvoorbeeld dominee Remdaat over de lente. Grijp de lente. Kent u die uitdrukking, daarbij zijn heren kijkers. Grijp de lente. Geniet van een ontluikelde natuur. En ze zullen misschien zeggen: Ja, maar Dominique u zegt het allemaal heel mooi en ik begrijp wat u bedoelt, maar ik kan niet genieten. Ik zit zo muurvast in mijn leven, in mijn huwelijk. In mijn werk, in mijn woonplaats, ik kan niet bewegen. Ik kan niet genieten. Voor mij, dominee Gremda, is het altijd winter. <lacht> <lacht> nou ja, dat zou heel goed... <lacht> uh, hij zou ook een hele goeie zijn geweest, ja, denk ja, ik. Ja, zou kunnen vragen. Ja, ja. Uh, maar ik, wat ik leuk vind aan... Uh, of, ja, Ik weet natuurlijk nog niet wat hij allemaal precies gaat zeggen... maar wat ik leuk vind aan Raoul Heertje is dat hij... Uh, kritisch kan zijn en uh, dingen aan de kaak durft te stellen... maar uiteindelijk niet cynisch, volgens mij, is uh, wat ik belangrijk vond. Dat je wel ja, durft t, uh, dingen mooi te vinden. Hm. Wat is het verschil met een debatcentrum, zoals de Rode Hoed of de Bali? Daar heb je denk ik ook allerlei bezinningsavonden over allerlei thema's. Wat is het verschil met uh, uw kerkdienst? Nou, daar had, het, da, da, daar had het bijvoorbeeld ook kunnen plaatsvinden. Het verschil is dat dit mijn uh, kerkdienst is. Dus ik heb het ingevuld met... Uh, Dingen die ik leuk vind. Ik heb een koor samengesteld van mensen die ik persoonlijk ken. Dat is een gelegenheidskoor. En wij zingen bijvoorbeeld iets van de Beatles. Of, maar, zingen uh, de mensen ook mee? Is dat net als in de kerk ook? Ja, dat oh. is wel de bedoeling. Ja, ik weet het natuurlijk niet. Het zit vol, het is uitverkocht. Dus er zijn mensen om mee te zingen. Moet je ik. betalen? Maar, nee. Oh, dan je nee, het, dat het uitverkocht is uitverkocht qua. De stoelen zitten vol. Je moest een kaartje reserveren. Nee, ja. nee. We gaan gewoon zoals in de kerk met een collectormandje oh, collect langs. Ja. Iemand hier aan tafel. Bas van Weijlen, zou je erheen willen? Nou, het klinkt wel leuk. Ga je wel eens naar een kerk waar God wel aanwezig is? Oh ja, die zie je er ook natuurlijk, maar nou, nadrukkelijker. Hier zelfs? Overal Bij de media? Ja, altijd overal. Vroeger, toen mijn opa en oma nog leefden, toen wel. Toen ging ik met kerstmis ging ik wel eens mee met mijn, met mijn oma. Maar uh, nu eigenlijk nooit meer. Nee. Want het klinkt, klinkt heel interessant. Ja. Jan Voorstenbos? Nou ja, ik, ik vroeg me af, Grimda, dat is behoorlijk relativerend. En uh, wat mij opvalt is van dat uh, als je zegt van nou, ik geloof absoluut niet in God, dat dat niet relativerend is. Hoe je dat zo zeker weet, dat vind ik altijd zo'n rare tegenstelling. Want alsof geloof ik altijd alles zeker weet. Nee, en ik ga ervan uit dat, er vanuit dat is, dan... niemand het weet en dat alles een aanname is. geloven en niet geloven, ik weet het ook niet. Maar het, uh, en ik bedoel, ik ook weer niet respectloos, maar. Het interesseert me eigenlijk niet of God wel of niet bestaat. Ja, ja. Klinkt heel ja. stom, maar ik heb, ik heb genoeg aan wat ik hier ervaar en uh, zie en meemaak. En, uh, en dan is er vast nog een hele hoop wat ik uh, niet zie. En uh, dat vind ik denk ik ook fantastisch. Maar ik heb er nu even niks uh, aan. Ja, ja. Ja. En, ja. en ik vind het serieus uh, zo... Ik ben diep, diep onder de indruk van uh, wat ik hier meemaak. Dus de natuur, de aarde, uh, de mensen... Ik vind het bijna zonde om daar iets boven te zetten. Maar je maakt er zo'n contrast van. Alsof gelovigen alleen maar met het als bezig zouden zijn... en jij en niet nee, gelovigen met het nu. Dat nee, dat maak jij er nu van. Maar voor mij is iedereen welkom. Ik leef met een gelovige. Ik, ik, het interesseert me in die zin. Ik, ik zie niet grote contrasten. Het oh. is gewoon dat ik deze dienst heb gemaakt... voor mezelf misschien wel en voor gelijkgestemden... Uh, omdat ik denk, net als mijn theatervoorstellingen... dat het prettig is om een moment van bezinning af en toe te hebben... of om te luisteren naar een mooi koor en mee te zingen... wat niet altijd in het theater kan. Uh, om een goed verhaal van iemand die uh, gepassioneerd kan vertellen te horen... dat is af en toe lekker. Ja. En, en, en waar, maar ja, waarom dan die vorm? Waarom noem je het dan toch kerk? Nee, ik noem het niet kerk, al, ik noem het een dienst, dienst. Dienst. Ja, dienst. Het is een dienst. Het is niet per se een kerkdienst. Maar uh, het is wel de, gebaseerd een beetje op een gebruikelijke liturgie. We, we hebben inderdaad een koor en een spreker en een schriftlezing. En, uh, o, waar wordt ja. er uitgelezen dan? Nou, dat, daar ben ik nog niet helemaal uit. O, we gaan sowieso iets van vazalis. Uh, dus er komen, komen wat gedichten in. Um, maar ja, dus dat het, is daar wel een, het is geen theater. Dat is, dat is wel uh, echt iets anders, vind ik. Heb je het gevoel dat er uh, markt voor is? Niet zozeer in de commerciële zin, maar dat er veel behoefte aan is? Um, nou, ik, ja, het is uitverkocht. En, en hoeveel plaatsen zijn er? <laughs> 200. En dat ging snel? Ja. Hm, ja. Dan is er wel markt. Ja, nou ja, ja. Ik, ik, ik denk ook dat, uh, dat sowieso mensen behoefte hebben aan... Samenkomen en uh, muziek en uh, mooie dingen. En ik, ik vind het ook, dat doe ik ook met mijn, mijn theater, maar oh ja. ik vind het fijn om, om iets moois bij te dragen in, in een tijd waarin ik vind dat er best veel cynisme is en veel, uh, zeker over kunst, veel negatief wordt gesproken. En ik, dit is geen kunst dan, maar uh, je gebruikt kunst om mensen aan het denken te zetten. Ja, ja. Het is een nieuwe vorm van samenkomen, wat jou betreft, of een oude. Maar dan zonder God. Hm. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Stak je ah, ja, het is wel interessant dat een filosoof... een Britse filosoof, Alain de Botton... die ja. wil een tempel bouwen in Londen voor atheïsten. Hè? Van, oh, oh, dat uh, is niet beter die een boek heeft geschreven. Ja, die ja. heeft daar een boek over ja. geschreven. Maar hij wil nu ook gewoon uh, ja, er een plek aan geven... door een tempel voor atheïsten te maken. En ik denk altijd van... wat, wat interessant zou zijn is dan als je zegt... van nou, mensen hebben een religieuze dimensie. Blijkbaar ontleen jij daar ook bepaalde ideeën aan... om dat zo vorm te geven. Terwijl de inhoud in feite cultureel bepaald is. En misschien ook... Uh, ja, ja, heel relatief in zekere zin. Maar die religieuze dimensie die heeft eigen kenmerken. Hè, van dienst en, en, en samen zijn en dat soort zaken. Hoe denk je daarover? Dat mensen wel religieus zijn, maar niet per se die dogmatische inhoud aan die religie meegeven. Ja, ik denk sowieso dat uh, uh, dat, dat, dat samenkomen niet per se religieus hoeft te zijn. Het kan ook samenkomen om gewoon op heel menselijk niveau... Ja, kan dat, dat kan een religieuze ja, dat kan zijn. een popconcert zijn, maar dat is niet zo gericht. Nou, trouwens, dat vind ik ook heel erg goed werken. Dus uh, ja, daar hou ik ook ontzettend van. En dit is uh, meer dan een popconcert, gericht op je aan het denken zetten uh, of je misschien een nieuwe stap wil zetten in je leven. Of dit gaat letterlijk over, dus op de eerste dag van de lente over de lente, maar misschien ook over uh, hoe je zelf uh, een uh, nieuw begin kan maken. Of het is uh, wat inderdaad wat filosofischer ingericht ja. eigenlijk dan een popconcert. Ja, ik ben het helemaal met je eens, maar ik noem het religieus. Ja, ik vind dat ook prima, maar ik vind het ook, noem het religieus. Maar dan hangt het niet aan één religie en wat mij betreft... Ook niet aan één god. Ik erken gewoon geen god. Ik, ik, uh, en dat is niet omdat ik het niet wil. Maar gewoon omdat ik... Ja, ja. Om, om, ja, ik, uh, ik, ik waarom zou ik ik, ik? ik heb geen behoefte. Ik, ik heb alles nee, maar wat ik klopt, wil. Ook, dat is juist heel religieus. Levinas bijvoorbeeld die zegt van in een, in, in een stuk over Joodse godsdienst. Een godsdienst voor volwassenen noemt hij dat. Dat het begint met atheïsme. Zodra God eigenlijk op de voorgrond wordt geplaatst, ben je niet meer religieus. Hij moet eigenlijk afwezig zijn, omdat het gaat om de betrekkingen tussen mensen. Ja, nou, dus nou, ook dat dan is Rikkie hè? op deze goed bezig. Ja, ja, Jan, ja, ja nee, goed dat goed probeer bezig. ik zelf. Dan is het niet aan het verkeren hoor. Nee, maar ik vind, ik, ik, ik vind ik het ik prima als God er is. Ik heb er geen last van. Oh, hij mag wel komen. Ja, prima. Nog één vraag. Wat vind ik in jouw kerkdienst uh, wat ik niet in een gewone kerkdienst ga vinden? Ehm. Um, nou ja, voor mijzelf zou dan gelden dat ik dus niet afhaak. Uh, omdat het niet uh, een, uh, gezocht wordt in een hiernamaals of in een hogere macht. Uh, maar verder denk ik dat er best veel dezelfde ingrediënten zijn. Ja, ja. En Mensen ja. kunnen niet meer komen, hè? Want het is vol. Nou, een, is het een wel. Nou ja, ik hoop nog stiekem... We, zijn, we denken nog wel over ook een begin van de zomer en een begin ah, okay. van de herfst. En, maar het kost mij heel veel tijd. Nou, mijn gewone werk. Zit je ook nog hier? Ja. Nou. We gaan naar het nieuws van half drie al. Ik word er een beetje door verrast, zo snel gaat dat ineens. Dan gaan we praten met de man die een van onze hopen is op Olympisch goud bij de Spelen in Londen deze zomer. Schermer Bas Verwijlen. En ethicus en voetballiefhebber Jan Vorsenbos gaat ons uitleggen hoe het komt dat trainers altijd de schuld krijgen als een ploeg slecht presteert. Nu is het nieuws uh, van half drie gelezen door Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. Vlaams Belang last zijn protestactie van aanstaande vrijdag af... uit Piet met de slachtoffers van het dodelijke busongeval... in het Zwitserse Sierra, waarbij 28 mensen de dood vonden. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens de VRT krijgen de ouders waarschijnlijk pas meer te horen... over het lot van hun kinderen als ze zelf in Zwitserland zijn aangekomen. In de Belgische bus die gisteravond in Zwitserland verongelukte... zaten 10 Nederlandse kinderen. Het is onduidelijk hoe de kinderen er aan toe zijn. Het clubhuis van motorclub Satudara in Enschede moet dicht. Volgens de gemeente voldoet het gebouw niet aan alle eisen. Bij een controle in november 2011 bleek dat er verbouwingen zijn uitgevoerd waarvoor geen vergunning was aangevraagd en ook voldoet het gebouw niet aan de brandveiligheidseisen en zijn de milieuregels niet nageleefd. De VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan, is niet tevreden met de reacties die hij uit Syrië heeft gekregen.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met aan tafel Nico Zethoff van de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven. zangeres en actrice Rikkie Kolen, We maken zo kennis met Bas Verwijlen, onze hoop op Olympisch goud. En Jan Forsterbos. Met hem gaan we praten over de vraag of het nou verstandig is om de trainer altijd te ontslaan. als een club niet goed presteert. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DIDD. of ga naar de website Dit is Zwartvechten werd vroeger beslecht in Romeinse arena's. Toen was het een zaak van leven en dood. Nu gaat het om de eer. Vier punten boven Pizzo. De een van de wereld. heeft nog nooit een Nederlander gestaan binnen, binnen de Onze gast van vandaag houdt sinds zijn vijfde de degen vast. Ik, ik scherm het onderdeel degen. Met zijn vader als coach. Mijn vader als uh, coach van 2011. En mee in de wereldtop. Mede mogelijk gemaakt door zijn werkgever Defensie. Ja, als hij helemaal dat masker opgaat, dan, uh, ja, dan ben ik gewoon een beest. Sinds 1928 is er geen Nederlandse medaille meer gewonnen bij het schermen op de Olympische Spelen. Bij het schermen komt er niemand twee keer achter elkaar bij de beste achter op een World Cup. De, de concurrentie is gewoon heel groot en dat maakt het mooi, maar ook wel heel lastig. Maar er gloort licht aan de horizon, want Bas Verwijlen, op dit moment de beste schermer ter wereld, staat klaar om de Olympus te bestormen. Eigenlijk goud verloren op de afgelopen EK en uh, goud verloren op de afgelopen WK, dus uh, ik denk dat ik een hele gevaarlijke ben voor Londen. Ja Bas, nou, dat dus zit je dan. Ja, ik moet meteen wel even twee uh, verbeterpuntjes toepassen. Arie. Ik werk niet meer bij Defensie. Heb ik al vijf jaar met heel veel plezier gewerkt. Maar ik, uh, ik werk nu bij de politie. Ik zit bij de politie Topsport Selectie. Die mij de mogelijkheid geeft om topsport met, uh, met werk te combineren. Dat is een groepje topsporters dat in dienst is van de politie? Ja, ja inderdaad. En die allemaal niks doen voor de politie, maar alleen betaald worden door de gemeente. Nee, nah, was het maar zo'n feest. Nee, wij oh. uh, moeten wel degelijk uh, werkzaamheden verrichten. Maar wij krijgen wel alle, alle medewerking om ons te richten op, uh, op de Olympische Spelen. T tenminste de Olympische Sporters. Ja. En uh, ja, helaas, sinds, uh, sinds drie weken sta ik niet meer uh, één van de, nummer één van de wereld, maar wel nummer twee. Het uh, is maar ik echt heel dom dat je dat corrigeert. Dat zou ik gewoon laten staan. <lacht> no. Nee, je moet gewoon eerlijk zijn. De mensen hebben ook gewoon internet en die kunnen ook de World Ranking zien. Ja. Dus, uh, ja, nee, ik maar. denk echt dat al onze luisteraars zometeen op internet gaat checken of je wel echt de beste van de wereld bent? Nou ja, waarom niet? Hè? Ja, zou kunnen. Wel. Nou, bijna de beste vinden wij ook al heel goed, hoor. Ja, ja maar dit weekend... Wel nou, uh, een beetje jammer. <laughs> ja. Dit weekend is, uh, is de World Cup van Parijs en dan zou ik zomaar weer op nummer 1 kunnen staan. Okay. Dus, ja. Nee, want we hoorden net dat niemand twee keer achter elkaar bij de top 8 van een uh, World Cup komt. Nee, maar uh, de vorige keer zat ik niet bij de top 8. dus <laughs> okay. uh, dit, keer, uh, dit ja. keer misschien wel. Maar ja. is het echt zo'n loterij? Nee, kijk, loterij, uh, nee, het is, het is geen loterij, maar de, de concurrentie is gewoon enorm groot. Bij ons aan een World Cup of een gemiddelde Grand Prix doen er 250 deelnemers mee. Nou ja, ik, ik zou zo snel niet een andere sport op kunnen noemen waarbij uh, dat deelnemersaantal zo groot is. Uit een land of 60-70. Nou ja, uit het hoofdtoernooi, uh, daar blijven nog 64 van over. Nou ja, weet je, en als, je dan, uh, als je dan tegen de nummer 64 komt. Dat was uh, twee weken geleden terug, twee weken geleden in Tallinn tegen een Canadees. Ja, die kan ook gewoon schermen. En als ik dan even niet uh, erbij ben, dan, uh, dan verlies je. En dan word je als nummer 1 van de wereld 33ste. En dat, dat hoort erbij. De verschillen zijn heel klein. Ja. Maar dan, dat lijkt, dan lijkt me het zo erg als je dan acht jaar lang traint voor één dag. Ja, misschien wel langer. Ja, 1 augustus, dat is... Uh... 9 uur s morgens. Ja, dan moet het gebeuren. En, ja, en uh... de kans dat het dan gebeurt is niet zo groot, want je kan een slechte dag hey, wijs, hebben. Hé, wijs doen nou. Ja, nee, ja. maar dat lijkt me Ik heb in mij heb je elke week een nieuwe kans. Jij hebt één kans in vier jaar. Ja, ja dat klopt. En die kans is niet zo groot, zeg je hier heel reëel. Nou ja, er doen 29 schermen aan mee. Waarvan er misschien vier of vijf uh, ja, niet echt een kans hebben op een medaille. Maar de rest heeft allemaal een goede kans op een medaille. En uh, ja, wat het wel is, uh, kijk de afgelopen periode op het EK en het WK. Uh, heb ik twee keer zilver gepakt, nummer één van de wereld gestaan. Nou, dat geeft wel een hoop vertrouwen. Dus uh, kijk, hier staat er natuurlijk wel wat anders dan, uh, dan een Egyptenaar... die als nummer 30 van de wereld zich kwalificeert. Maar je kan zomaar verliezen van de nummer 33. Dat zou kunnen, ja. Ja. Waarom dan? Waarom doe je het? Ja, weet je, ik heb gewoon een, een droom. En uh, ja, die, die begon al in Peking. En uh, daar droomde ik ook van goud. Dat was uh, misschien nog net iets te vroeg. Als had ik er uh, niet heel ver vandaan. Ik werd achtste. Ik verloor toen... in de kwartfinale van de Olympisch kampioen. Hoe, was, hoe oud was je toen? Uh, ik ben nou 28, dus toen was ik 24. Is dat jong voor een schermer? Uh, nou, dat is uh, aan de jonge kant, zomaar te zeggen. Je bent nu rijp. Ja, ik ben nou wel rijp voor goud, ja. Dit is maar, het moment. Ja, ik, ik droom gewoon uh, ik droom van goud. En uh, weet je als, je, als je honderdste staat op de World Ranking en je kwalificeert je op een of andere manier voor de Spelen, dan kan je wel roepen dat je voor goud gaat. Maar uh, ja, ik denk dat ik daar nou ook wel, uh, wel recht op heb om, ja. dat, uh, om dat te roepen. En over vier jaar kan het dan nog? Of is het nu of Absoluut. Nooit? Ja, de 32 jaar? Nee, kan 32% 100%, al 100 uh, zeker door tot Rio, dus uh, 2016. En daarna misschien ook nog wel. Ja. Wat moet je nou goed kunnen als schermer? Moet je mentaal heel sterk zijn? Moet je lichamelijk heel fit zijn? Wat, wat is het? Um, nou, Ik denk op, op elke, bij elke sport op het hoogste niveau is iedereen sterk. Is iedereen snel. Heeft iedereen een goede lenigheid, coördinatie. Al die basisvaardigheden die zijn aanwezig. En, en ja, Bij het scherm is techniek natuurlijk ook heel belangrijk. Dat kan ook iedereen uitvoeren op het hoogste niveau. Maar ja, bij mij, bij mijn onderdeel, tegen, komt het echt aan op tactiek. En um, ja, dat, dat, dat, dat mentale aspect speelt gewoon een enorm uh, grote rol. Dat je dat je op een belangrijk moment heel koelbloedig cool kan blijven. En uh, ja, ze vergelijken het wel eens met, met schaken en, uh, en boksen. Want je staat eigenlijk een beetje te bewegen als een soort bokser. En dan moet je nog eens een keer uh, je tegenstander uh, ja, voor de gek zien te houden. Dus soms moet je wel eens vier, vijf stappen vooruit denken. Net zoals bij het schaken. Ja, dus je moet heel erg koelbloedig cool zijn. Daar komt het op. Ook niet. dat? Ja. Niet, stress, ja. Uh, niet stressgevoelig in ieder geval. Nee, dat zou fijn zijn. Nee. <laughs> Hoe lang doe je het al? Ik doe het nu 23 jaar. Ja. Vanaf je vijfde reken ik dan snel ja uit. Ja. Mijn opa die was al schermleraar. Mijn vader is er nog steeds. Die is bondscoach. Dus uh, eigenlijk weet ik niet beter. Ben je ik er toe gedwongen? <laughs> ik moest wel. Eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Nee, nee. Ik, vind, ik vind het geweldig. En, en mijn vader die zei altijd... jongen, als jij een andere sport leuker vindt... dan ga alsjeblieft dat doen. Dus ik heb gezwommen. Ik heb gebedmentond, gehonkbald, getennist. En gevoetbald doe ik nog steeds. Maar uiteindelijk kom ik toch steeds terug bij het scherm. En uh, ja, dat gaat me de laatste tijd wel, wel aardig af. En is hij trainer nog? Ja, nog steeds. Ja. Oh nee, elke dag? Elke dag. Oh, nou nee. ja, bijna elke dag. Ja. En woon je nog thuis? Nee, nee, nee. Dat ik niet. woon al sinds mijn vijftiende uh, op mezelf. Dus, sinds je vijftiende? Uh, ja. Vanwege uh, rottige ouders? Nee, absoluut niet. Nee, ik ging gewoon studeren <lacht> ergens, ergens diep in Limburg. En dan was het makkelijk om op mezelf te wonen. En toen ik weer terugkwam, toen, uh, ja, toen was ik daar aan gewend. En toen wilde ik natuurlijk niet meer bij mijn ouders wonen. Nee. Ja. Heb je ooit een andere trainer gehad dan je vader? Um, Nee, eigenlijk niet. Maar um, wat denk ik mijn vader ook een, uh, ja, zeg maar de beste trainer ooit maakt, uh, is dat hij niet een trainer is die zegt van ik ben jouw trainer en als jij ooit naar iemand anders gaat, dan bekijk het maar. Mijn vader heeft juist gezegd, jongen ga alsjeblieft naar Amerika, ga naar Zwitserland, ga naar Tsjechië, naar Duitsland, ga daar ook werken met andere trainers. Neem, die, uh, ja, neem de goede punten neem die mee terug. Die bespreken we. Die voeren we ook uit in de lessen. En uh, ja, zo, zo maakt hij mij beter. Ja. Maar het is niet zo dat ik, dat ik echt een andere trainer heb gehad. Uh, voor een jaar of twee. Die echt naast mij op de loper stond. Bij de toernooien nee. bij de trainingen. Dus mijn vader is echt altijd mijn trainer geweest. Maar als het nou weer niet lukt, dan zou ik ze een ander proberen. Hoe bedoel je, weer niet? Nou, in, in uh, twee jaar, vier jaar geleden is het ook niet gelukt in Peking. Positief. Nou, het ligt eraan wat je bedoelt. je. Ja, ja, geen met Dat met, was de droom, toch? Ja, in Nederland... Uh, Even scherp blijven, kom. Uh, nou, in Nederland is het wel lastig. Als je niet wint, dan heb je, is het al gauw niet gelukt. Maar uh, de laatste keer, dat, ja, het is nog nooit voorgekomen... dat een Nederlander bij de beste kwam op Olympische nee, Spreeuw. ik zeg niet dat het niet goed was. Het was heel goed, maar het was niet jouw droom. Um, dat klopt. Het was niet mijn droom. Hoewel ik wel heel goed had geschermd. En ja, weet je. Uh, mensen vragen me ook wel eens: ja, wat nou als je geen goud wint? Uh, kijk, dat kan ook gebeuren. Maar stel dat ik dan. Uh de dag van mijn leven heb gehad. Ik, ik, heb, uh, ik heb supergoed geschermd, maar, met ah, maar tegenstander... als je dit nu al zegt, dan ga je geen goud winnen. Ja, maar ik zeg ook net zo vaak dat ik wel goud kan winnen. <laughs> okay. Nee, daar word ik niet zo bang van. Weet je? Op, op, op de dag zelf, dan laat ik dat allemaal van me, van me afvallen... en dan is er maar één ding, dat is die tegenstander... en, en de volgende treffen, die ik wil maken. Maar uh, ja, dat kan van alles gebeuren. En stel dat het, uh, ja, dat het niet lukt, dan... Uh, ja, dat, wat u net zelf zegt. Het zit gewoon allemaal heel dicht bij elkaar. En dat, dat zit er ook in. Net, zo, net zoals dat ik goud kan winnen. Nou hoor je wel vaak dat uh, mensen die getraind worden door hun ouders. Ik denk bijvoorbeeld aan de, aan de Williams-zusjes. Maar ook uh, kraaienchecks, Dat dat wel eens een probleem wordt op een gegeven moment. Is, is, ben, je, ben je daar niet bang voor? Nee, want dan zou dat al lang een keer zijn gebeurd. En uh, het, het blijft altijd topsport. En... Weet je er zijn altijd wel toernooien waarbij het niet loopt en uh, dat mijn vader stress heeft of, of andersom. Ja en dan zit je dan thuis gezellig aan tafel ook daar weer ruzie over te maken. Nou of? hij zit in zijn eigen huis en ik zit oh, in mijn ja, eigen dat huis. Dat scheelt maar, al, ja. maar Op het toernooi zelf ja tuurlijk dan scheelt. of zo. Nou, nee dan dat kunnen we heel goed scheiden en tuurlijk op die wedstrijden wat ik net zei, het is topsport en dan scheld je elkaar helemaal verrot dat hoort erbij en, uh, en als het goed gaat dan vlieg je elkaar in de armen maar ja zodra je het vliegtuig weer instapt dan, dan, dan ben je dat weer vergeten en dan ga je werken aan, aan het volgende toernooi. Ja. Je hebt een bijnaam in Duitsland. Ja, Kampfswijn. Kampfswijn. Ja. Trots. Daar ben ik heel trots op, ja. Die, uh, absoluut, die heb ik verdiend in, uh, in 2005. Toen won ik ook brons op, uh, op het WK. En toen moest ik tegen een Duitser van uh, nou, ongeveer van, uh, van 2 bij uh, 2,20 meter. 20. En uh, ja, die stond met 14,10 voor. Bij het schermen gaat het tot de 15. Is dat een voordeel als je groot bent? Bij, bij schermen wel, ja, ja. Hoe lang uh, ben jij? Ik ben 1,90 meter. Aan de korte kant dan? Nou, dat is uh, gemiddeld. Oké. Okay. Gemiddeld, ja. En uh, nou goed, ik stond, uit, uh, ik stond eigenlijk in kansloze positie. Ik stond 14-10 achter en uh, ik wist toch nog de score gelijk te trekken en te winnen. Ik, ik kwam eigenlijk als ja, vrij jong uh, mannetje kwam ik daar. En ik versloeg hem in de, in de kwartfinale. En uh, toen uh, noemde de Duitse televisie noemde mij een uh, kampswijn van, van zeg maar het, het, het terugknokken. Dus uh, ja, daar ben ik al trots op. Een ja. strijdbeest. Ja. Ja, ja. En, en sindsdien heb ik al vaker een toernooi gehad of een, of een partij waarbij ik eigenlijk uit kansloze positie toch, uh, toch nog de partij won. En, uh... Betekent dat dat je mentaal sterk bent? Dat je niet in de war raakt als je achter staat? Uh, dat denk ik wel, ja. Ik ben de laatste tijd mentaal wel, uh, wel gegroeid. Daarmee, daarbij heb ik ook hulp gehad van uh, sportpsycholoog Rico Schuijers. Wat doet en, hij, weet uh, je? Nou, weet je, eigenlijk uh, ging ik daar naartoe. Ik dacht van, uh, weet je, pa, uh, waarom stuur je me daarheen? moest van uh, papa, ja. Hij zei, jongen, doe dat nou maar, dat is goed voor je. En eigenlijk ging ik daarheen en ik had nergens last van. Ik voelde me prima en alles ging goed. Maar ja, toch uh, geeft hij je uh, uh, handvatten om, om, uh, om beter te kunnen presteren. Hij, hij geeft je methodes, uh, trucjes om je beter te kunnen focussen tijdens de wedstrijd maar ook voor de wedstrijd. Kan je er een noemen, een trucje? Uh, ja hoor, ik, uh, als ik me wil focussen... of als ik me moet focussen op mijn tegenstander... dan focus ik eerst mijn aandacht heel groot. Dus dan kijk ik kijk bijvoorbeeld naar de verwarmingsbuizen op, uh, op het plafond. Dan maak ik mijn focus heel klein. Dus dan richt ik mijn aandacht op mijn tegenstander. Dan visualiseer ik mijn actie die ik ga maken. Want oh, dat, dat doet het verhaal is altijd... ook altijd? visualiseren. Ja? Nou, dat is een enorm goede trainer. Wat dus, doe, maar, ja, maar wat doe je dan? dan? Nou, ik, ik visualiseer mijn actie, dus echt uh, welke actie ik ga maken, dan zeg ik iets tegen mezelf. Dat is een kreet die, die altijd hetzelfde is, maar die, die hou ik stiekem even geheim. Ja. En, en dan, uh, dat helpt mij om me te focussen. En dat heb ik bij het EK en het WK, uh, ja, heel goed toegepast, moet ik zeggen. Bijna perfect. En uh, dat, uh, dat ga ik daar op de Olympische Spelen ook doen. En is het niet dom om dat hier te vertellen? Horen jouw tegenstanders dat niet? En dan gaan ze de volgende keer proberen, als ze jou naar boven zien, te kijken om je op dat moment uit je concentratie te halen? Nou, tenzij er een Belg zich kwalificeert, zou je kunnen verstaan. Maar de rest komt allemaal uit Italië en, en, en Duitsland is, en China. Ja, maar jij bent de een... ja, grote tegenstander? Ja. Ze nou, bereiden zich voor. mogen ik. me best afluisteren op Radio 1. Oh, was okay. ja. Je was pas bij uh, Paul Wittman en toen vertelde je ook dat jij bij de tegenstander uh, altijd eerst zijn oerreactie uitprobeert. Um, kan je dat na, even doen bij nou, Jan? Jan zit naast je. Hoe reactie je, je, probeert je, ja, je probeert je, wat ik probeer als mijn tegenstander achterop te lopen te drukken. Nou ja, op een gegeven moment houdt het op die loper. en dan heb je een lijn. Als hij daar overheen stapt, dan heeft hij een tegentreffer. En dat wil hij dus niet. Dus hij moet niet over die lijn heen. Hij moet nee, daar voor blijven. Ja, dus daar, daar staat hij voor. En als hij op een gegeven moment niet meer naar achter kan... dan maak je zeg maar, een soort beweging met je eigen lichaam. Dus je laat hem zeg maar, schrikken. En dan heeft hij een reactie. En dan kan hij bijvoorbeeld voorsteken. Dus zijn arm strekken Of hij kan gaan afweren. Uh, nou ja als je, als je die hebt gezien, zien, dus die heb je ontdekt, dan is de kans groot dat hij dat de volgende keer weer doet, tenzij in een schermeref die verschrikkelijk, die verschrikkelijk goed is. Ja, maar want het iedereen het weet, het weet het dat jij dit nu het probeert de volgende keer. Dus ja. die, die ja. denkt dan, ik ga dan niet de actie doen die ik normaal zou doen op dat moment. Nou ja, als ze Nederlands verstaan, dan, dan, dan ja, ja. zou je. Nou, schrijf jij dat, dat ook van al die schermen, al die tegenstanders dan op, ergens dat je het kan onthouden? Uh, nou, stel dat je nou de wereldranglijst zou uitprinten en je wijst er nummer 280 aan, dan kan ik bij wijze van spreken nog vertellen welk merk schoenen die aan oh, is. Ja? Dus ja, we kennen elkaar door en door. Ah, okay. ja. Ja. We wilden niet beginnen met de vraag, wat is uh, scherm eigenlijk? Want we hebben gelezen dat je het heel vervelend vond. We zijn nu bijna aan het eind <laughs> van het gesprek. Misschien wil je vertellen wat het is? Scherm is een van de oudste sporten die op de Olympische Spelen staat. Het is, een ja, het is voor mij de mooiste sport uh, die er is. Ja, je hebt een degen met een puntje bovenaan. Hè? Ja, er zit, er zit zeg maar een knopje op. en uh, Die moet je indrukken. Dus aanraken is niet genoeg. Hij moet echt ingedrukt worden. Minimaal 750 gram. Is bijna een kilo. Dus je moet jouw stok in, de, in het pak van de ander duwen. Nou, stok, stok, degen. Sorry. Ja. Jouw degen in het pak van de ander duwen. En dan heb je een punt. Dan gaat er een lampje branden. En dan heb je een treffer. En dat pak is, uh, er zit een soort kevlar in. Uh, dat zit ook een kogel. Vrije vesten bijvoorbeeld. En dat is allemaal heel veilig. Dus het is ook nog eens een keer een, een hele veilige sport. Ja, en als je dat uh, 15 keer gedaan hebt, heb je gewonnen. Want bij 15 ja. punten ben je winnaar. Ja. Ja, en een Klopt. wedstrijd duurt drie keer drie minuten, geloof ik. Met één minuut tussenpauze. Klopt. Hoe ja. ja. snel is het dan voorbij? Uh, of duurt het toch heel lang voor je gevoel? Nou, voor je gevoel duurt het wel lang. En zeker als je zo'n hele dag, want dadelijk op de Olympische Spelen, 1 augustus is mijn dag. En uh, ja, als je dan uh, tot de finale uh, komt, dan heb je vijf à zes partijen geschermd. En dan uh, ben je wel blij dat het klaar is. Ja. Ja. Heel veel succes! Dankjewel.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 show you my my name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 Vandaag met uh, Fred Rutte verbroken. En na uh, ampel beraad heeft het ertoe geleid dat Mario Been afscheid heeft genomen van het trainingskamp en daarmee van de club. Het is niet anders. Uh, Twente heeft het contract van uh, Co-Adriaanse per direct ontbonden. Ja, ja ik, ik ben er nog wel redelijk nuchter onder. En natuurlijk heb ik het er wel moeilijk mee, maar ik, ik ben verbaasd. Ja, Jan, we gaan het hebben over een onderwerp waar jij diverse boeken over hebt geschreven, voetbal. En dan met name over de vraag hoe het nou komt dat de trainer altijd de schuld krijgt in tijden van crisis. En jij zei net aan het begin van de uitzending dat jij daar wel een theorie over hebt. Dus vertel. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei verklaringen mogelijk of duidingen en zo. Wat ik zelf wel een interessante theorie vond toen ik er gisteren over nadacht is de, de, de zogenaamde theorie van het offer... Die in de religie een belangrijke rol speelt. En, en je kunt dit natuurlijk zien als een offer. Om inderdaad, ik geef hier een citaat. Wat het eigenlijk perfect beschrijft. En wat ik een interessantere variant vind. Omdat elke situatie natuurlijk één is. In dit mm -hmm. geval uh, is Rutte om andere redenen ontslagen dan Adriaanse. Maar zij schrijven... Een belangrijke functie van het offer is rust in de gemeenschap te brengen. Veel rieten eindigen ermee nadat ze eerst de gemoederen hebben opgezweept. Denk aan die supporters voor de bus en de media. Die voortdurend aan het rondzoomen waren. Van dat, dat, dat Rutte weg niet gebeuren, moest en ja. zo. Hè. Offers zijn in oorsprong mensenoffers. En ze gaan terug op, op de gemeenschap weer opnieuw te stichten, als het ware. Weer samen te brengen, doordat er iemand weggestuurd wordt. En, nou, Dat vond ik een hele mooie beschrijving... van wat er eigenlijk precies gebeurt met, uh, met, met, uh, uh, met, met Rutte. Ja. Hij kan er zelf niet zo heel veel aan doen, denk ik. Natuurlijk, de, de klik was er niet meer. Het is een sympathieke man. Iedereen die vindt het eigenlijk... Tot op zekere hoogte oneerlijk. Hè. Maar blijkbaar vindt de gemeenschap... Hè, dat de druk zo groot is geworden... dat er als het ware een nieuwe gemeenschap gesticht moet worden. Het interessante is natuurlijk nu... dat de spelers eigenlijk... in een hele paradoxale situatie... want die stonden in dit geval achter de trainer. Als ze nu vervolgens vier wedstrijden gaan winnen... lijkt het alsof het inderdaad aan Rutte heeft gelegen. Hè, terwijl als ze blijven verliezen... Zou je zeggen, oh, dat is steun aan Rutte. Ja. Het is <laughs> dus een behoorlijk paradoxale positie. Het, het, het, het werkt het ook, is de vraag. Want nee, zegt, het, het heeft al een soort om... reinigend effect. En die, we kunnen weer opnieuw beginnen. Maar is dat dan ook zo? Ja, dat is heel erg vertekenend. Kijk, we hebben nu Lokhoff, die zes wedstrijden achter elkaar won. Dat zet zich een nee, beetje... V -v -v -v, hè, he, ja, ja. Die, die, die, die, dat verwacht je natuurlijk ook niet. Dat is een hele zwakke ploeg, maar ineens hebben ze de geest. Hè? Dus daar verkijk je je dan een beetje op. Als je gewoon, gewoon wetenschappelijk kijkt naar wat er precies gebeurt... na het ontslag van een trainer, dan heeft dat niet echt effect. He, dus dat, dat, uh, ja, dat verzakt dan een beetje weg in het bewustzijn. Maar goed, elk concreet geval is natuurlijk weer anders. Mm -hmm. Dus het zou best kunnen van dat het nu inderdaad het een zekere motiverende werking heeft. Ja. Nou is het zo dat bij zo'n voetbalclub heb je natuurlijk niet alleen een trainer... maar je hebt een technisch directeur, je hebt een algemeen directeur, je hebt de spelers. En toch is het altijd de trainer die dan uh, dit offer moet brengen. Ho waarom niet een van die anderen? Nou ja, er zitten wat meer profane bestuurders gaan over het algemeen niet zo makkelijk weg. Die worden vaak voor de rechter zelfs gebracht... Hè, voordat je. Die ze wegkrijgt. En, spelers, en wegsturen. Nog niet. spelers wegsturen, is weer een andere zaak. Natuurlijk. Er zit natuurlijk ook een financieel aspect aan. Het blijkt dus van dat het risico dat de trainer echt weggestuurd wordt, groter wordt, naarmate zijn contract korter afloopt. Want er is een afkoopsom dat is gebruikelijk in die branche. Er is een afkoopsom nu voor Rutte voor vier maanden. Als hij nog twee jaar moest gaan, zou dat de club veel meer geld kosten. Dus het is gewoon een financiële overweging? Dat is, dat is een aspect wat denk ik wel een rol speelt als men in de bestuurskamer zegt van ja, hey, wat, wat gaat dit precies kosten? Spelers wegsturen, dat, dat suggereert eigenlijk dat zij de schuld zijn, waardoor de spelers eigenlijk in een positie komen waarin eigenlijk die gemeenschap ook weer verbroken wordt. Hm. Daarom het vind ik het is natuurlijk vaak genoeg dat een speler niet meer opgesteld wordt als de trainer niet tevreden over hem is. Ja, zeker. Ja. Ja, nee, dat, dat gebeurt maar dan is hij ook de verantwoordelijke. En dat, dat weten die trainers natuurlijk ook. Want ze, dat, dat is ook een aspect van het hele wereldje, zal ik maar zeggen. Ze weten natuurlijk dat als zij niet eigenlijk de schuld op zich nemen. maar ze gaan de club beschuldigen. dat zij dan natuurlijk veel minder kansen hebben om de volgende keer. dat is oncologiaal op de, om te ja, dat beginnen. dat doen ze ook eigenlijk nooit. En nee, dat doen ze nooit. Omdat ze natuurlijk wel weten. dat is onderdeel van de carousel. van dat ze natuurlijk weer ergens aan de bak moeten. He, dus wat dat betreft. Uh, zou je ook kunnen zeggen. als je zegt van is dat niet oneerlijk? Ja, elke trainer die eraan begint, he, die heeft een bepaald verwachtingspunt. Die, die, dit gebeurt zo vaak van dat het eigen is aan, aan deze erbij. branche. Ja. Dus uh, inclusief de komt zou ik zeggen, ethisch is er niet zoveel aan de hand. Hè? Bakken, bakken. Zodra mensen weten wat hun verwachtingen mogen zijn en zo, dan weten ze waar ze aan beginnen. En als ja. ze dan weggestuurd worden, kan het niet eens als een verrassing komen wanneer er zo'n mechanisme werkzaam nee, is. Als ja. verwijlens zijn er dat, ook dat soort mechanismes in de scherpsport? Nou, ken je daar iets van of werkt het daar heel anders? Bij het schermsport uh, gaat het niet zoveel over geld. En als er eenmaal een trainer wordt aangesteld, dan is dat wel voor, uh, voor heel lang, zeg maar. Tenzij het echt heel slecht gaat. Maar heb je wel eens een dip? Een vormdip? Ja, we hebben, we hebben wel eens uh, we hebben wel een dip gehad. Uh, een jaar of twee. Uh, nou, anderhalf geleden en toen zijn we eigenlijk alles kwijtgeraakt. Uh, hadden we geen schermclub meer, had mijn vader, uh, hadden we geen bondscoach meer en mijn vader geen baan meer. Uh, had ik geen sparringpartners meer en, en ja, dus, dus er gebeuren wel dat soort dingen, maar... Uh, maar wel... dan hoef je ook niemand te ontslaan als je niks meer hebt. Uh, nou ja, mijn vader werd eigenlijk ontslagen. maar ja. werd wel ontslagen. Maar, ja. maar niet door ja. jou? Nee niet, ja. door mij. Nee, nee, niet door mij. dat gebeurt natuurlijk door zijn werkgever. maar gelukkig hebben we nu uh, alles weer terug. Okay, nou ja, in mijn boek maak ik eigenlijk wel een fundamenteel verschil tussen teamsport en individuele sporten, ook moreel gezien. Hè. Individuele sporten betekent eigenlijk van dat je niemand anders de schuld kunt geven. En individuele sporters zijn wat dat betreft ook erg strikt voor zichzelf. Hè. Ze, ze nemen de schuld op zich. Teamsporten zijn natuurlijk anders. Hè. Daar wordt in de kleedkamer voortdurend naar anderen gewezen. Dus die hebben een moreel verantwoordelijkheidsgevoel ja, dat verspreidt zich een beetje over de hele groep. Dat maakt het enerzijds interessanter voor ethici, hoe die verantwoordelijkheid wordt verdeeld eigenlijk aan de andere kant hè, kun je zeggen van ja individuele sporters zijn wat dat betreft ethisch gezien gewoon de, de betere die, die nemen gewoon de verantwoordelijkheid en ja. die zijn ook met zichzelf bezig op een manier die niet naar anderen gaat wijzen dus dat heeft iets uh, integers. Ja. Nou Bas dat is dan ook weer heel mooi heel <lacht> integer. Wat ja. mij nog opviel Jan is dat uh, ik weet niet of de algemeen directeur was op ja de directeur van PSV die zei die sprak over de trainer alsof hij er eigenlijk niks mee te maken had. Ik dacht van ja die zegt nu van nou die trainer gaat weg en die, alsof hij hem niet zelf heeft aangesteld ooit. Is dat is dat is toch ook een beetje raar? Ja, ik, ik weet niet precies. Ik, ik kan, kan me moeilijk verplaatsen eigenlijk. in Die bestuurders zijn natuurlijk wel verbonden met de club. Ze doen het vaak ook uh, ja, in, in, in hun vrije tijd. Uh, maar bestuurders zijn natuurlijk een bepaald soort mensen. Die inderdaad niet al te veel emotie willen uitstralen. Omdat ze het overzicht moeten bewaren. En alles zakelijk gezien moeten doen in het belang van de club. Uh, uh, volgens mijn theorie zou je ook kunnen zeggen. Van dat, dat ook hij eigenlijk in een groot Grieks drama. Waarin Rutte de hoofdpersoon is. Eigenlijk gewoon zichzelf ziet als iemand die gewoon doet wat hij moet. Doen, hè? En die helemaal geen persoonlijkheid of emotionaliteit erin kan leggen. Dus die vergelijking met het Griekse drama vond ik ook wel mooi. Omdat je eigenlijk ook het koor van de media en de supporters op de achtergrond hebt. Hè? En dat speelt zich in de arena speelt zich eigenlijk dat drama af. Hè? En daarbij ja, heeft hij zijn eigen rol. En daar past emotie niet bij. Hij moet gewoon de rol spelen van iemand die het belang van de club dient. We gaan naar een andere emotie. Die is van onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Sander Kolwerk. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Is het een emotioneel Hoi. gedicht geworden? Uh, ja... Ja. Laat me horen. Uh, Doe maar. Oké. Okay. Het gaat eigenlijk maar over één ding, over, die, over dat disongeluk. De tijd stopt. Een slinger maakt zich van zijn uurwerk los. Zonder reden. Gewoon om een seconde. zij hij horizontaal door een donkere gang. Frontaal tot op een wand met kinderspiegels die in scherven op de vloer belandt. Scherf voor scherf dragen we ze naar huis. Sluiten ze zachtjes in onze armen. En proberen de schittering soms te zien. Als een korte daglicht op ons valt. Dankjewel Sander. Mooi gedicht. Ja. We zetten het op onze website. Dit is de dag.nu. Daar is het later vandaag uh, terug te lezen. En we bedanken onze gasten Ricky Kolen, Nico Zethoff, Jan Forst, bos en Bas Verweijder. Er was nog een vraag, wie maakt jou die uh, coole filmpjes van jou, wou een luisteraar weten? Dat uh, maakt, uh, maken Dame en Romein uit een bos. Dat is een, uh, onder andere een communicatiebureau en die uh, maken die verschrikkelijk mooie filmpjes. Ja. Ja, Dank je wel. We gaan ook nog praten straks na het nieuws van drie uur over tankstations. Want eigenaren van tankstations nemen steeds zwaardere maatregelen... om zich te beschermen tegen overvallers. Rookgordijnen, DNA-spray en... Uh... Er is geen uh, contant geld meer in, in huis. En dat laatste is het nieuwste wapen tegen kassadieven. En toch kun je als klant wel contant je benzine afrekenen. Hoe dat zit, dat wordt u zometeen na drie uur, na het nieuws. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Dan kom je tot...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 Dit is Radio 1.